Ewout de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden... die ervan wordt verdacht dat hij een vrouw uit Nieuw-Vennep heeft gedood. Het is een man van 36, zonder vaste woon- of verblijfplaats. De vrouw werd gisteravond gevonden in de buurt van het station van Nieuw-Vennep. De politie onderzoekt een verband met de dood van een vrouw in Amsterdam... vorige week, meldt AT5. De twee vrouwen waren collega's bij ABN AMRO... EU-landen moeten rekening houden met een verstoring van de energiemarkt die lang kan duren. De Eurocommissaris voor Energie adviseert lidstaten om maatregelen te nemen. Correspondent Ardi Theemending. En hij verwijst dan naar dat lijstje van een paar weken geleden van het internationaal energieagentschap. Daar stond bijvoorbeeld op werk thuis, ga carpoolen, reis meer met het OV, ga niet vliegen als het niet nodig is, kook minder op gas. Aanleiding zijn de leveringsproblemen van brandstof vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Israël vertrekt voorlopig niet uit het zuiden van Libanon. De Israëlische minister Katz van Defensie zegt dat het gebied een veilige zone moet blijven. Die zone loopt van de noordgrens met Israël tot aan de Litani rivier in Libanon. Gevluchte bewoners kunnen er voorlopig niet terugkeren, zegt Katz. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Sciarto, heeft voor Rusland gelobbyd... om Russen en Russische bedrijven van de Europese sanctielijst te halen. Het blijkt uit een uitgelekt telefoongesprek tussen hem en zijn Russische collega Lavrov. Correspondent Christian Pauwe. Sciarto vraagt bezorgd in die opname uh, of hij niks verkeerd heeft gezegd... tijdens een bezoek aan Rusland. En ja, Lavrov heeft een duidelijk verzoek, namelijk of Sciarto ervoor kan zorgen... dat de zus van een, uh, een Russische oligarch, uh, of zij van de sanctielijst gehaald kon worden. De onthulling gebeurt tijdens de felle campagne voor de Hongaarse verkiezingen volgende week. Het weer: vanavond overal droog en opklaringen, temperatuur van van 5 graden in het westen tot het vriespunt in het oosten waar ook mist kan ontstaan. Morgen is het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Voor Sveen een kwartier vertraging na een aanrijding. Eén rijstrook is staat dicht. De ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. 10 minuten oponthoud. A27 Almere richting Utrecht. Tussen Hilversum en Bildhoven. 10 minuten vertraging na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 They are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 in het eerste kwartaal van dit jaar, 2026, zijn uitgekomen. Veel lekkere Latin vibes en solvolle klanken. We gaan, zoals gebruikelijk, van de meer mainstream jazz naar de zijpaden... en doen daarbij verschillende landen aan. We komen in verschillende windstreken. Het bal werd geopend door Alex, Alexa Tarantino...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 Zet jazz.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 Uh, die bivouckeert uh, regelmatig in Spanje... is actief in de jazz scene van uh, Barcelona. Zijn album, The Gathering, biedt, biedt een uh, soort van mix... van bossanova-achtige en bluesy, funky, jazzy songs... Waarvan, uh, waarin de Spaanse invloeden ten alle tijden zijn terug te vinden. Het is echt een hele leuke platen, The Gathering dus... van een Maximiliaan-hering. En daar ga je nu naar luisteren, naar het nummertje... Moles on her skin.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 dus ik zou zeggen, ga genieten van het geluid van Carl Clemens. Je hoort hem hier vooral op die fluit, die Indiaanse fluit. In een nummertje procession, een soort van mars, denk ik, moet ik hem daar nog even voorstellen, in Bombay. Carl Clemens. Cheers.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 uh, even kijken, zo snel als ik... Uh, oh ja, Aaron Parks, Linda Mayo en Gregory Hutchinson op trumps. Uh, het album heet uh, Zicht. En het nummertje uh, wat je gaat beluisteren van die Niels Wilke, de trompetist. Uh, as young as your faith.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 te vinden op plek 897 van de enige hitparade die tot stand komt... via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. ZFM Jazz, top 2026 cover-up. So. We gaan eruit met de klanken van de trompetist Jeremy Pelt. Hij heeft net een, een nieuw album uit. Our community will not be erased. Uh, we gaan luisteren naar wat klanken van Vaders and Sons. Tot zo naar het nieuws.